Zo, nou ik zou zeggen welkom, heel even nog de kleine dingetjes goed zetten hier aan deze kant, anders horen jullie elk klein geluidje ook op de achtergrond, zo, <coughs> ja, dat is beter. Nou, nou welkom zou ik zeggen, eh, op de chat zie ik natuurlijk Operator en Dreadred en ik zie dat Marcus ook aangeschoven is. Uh, nou, jullie kennen mij als, als Danak, sommigen kennen mij als Druid Danek. En over de jaren heb ik uh, wel eens de vraag gegeven. Van ja, wat is nou het druidisme? Nou, het druidisme in mijn ogen bestaat niet. Wat dus wel bestaat is wat druidisme voor mij betekent. Maar ik wil dan toch natuurlijk even een klein, klein beetje... Uh, vertellen over wat de, de, het algemene beeld is van de druiden uh, en daarna kan ik uh, verder gaan over ja over modern druidisme en over de over moderne druiden wat uh, wat dat uh, wat dat inhoudt en wat dat voor mij betekent dus het is met uh, met name mijn visie dan ook uh, er is een, wel degelijk een groot verschil. Uh, de druiden in de oude tijden... Uh, denk aan de, de... Aan de tijd voor de, van, van voor de Romeinen. Uh, dan moet je denken aan... aan, aan wat... we dus nu de kaal te noemen. Uh, dan, uh, dan, dan moet je denken echt aan... Het beeld van... Uh, de oude priesters, het, waren, het was een priesterklasse, uh, maar het, het waren ook zines, verhalenvertellers en dergelijke. Uh, het beeld wat men dan vaak dan heeft, is dan dus ja, uh, een oude man in het wit, ge, in het, uh, wit gekleed, vaak een gewaad, uh, negen of tien keer ook wel afgebeeld met een, met een gouden sikkel of een gouden snoeimes. Ja. Uh, dat beeld komt eigenlijk gewoon, is eigenlijk om aan te geven dat de, de studie uh, daarvan toch heel lang duurde. En uh, er zijn een aantal Romeinse bronnen waarvan, die, uh, waaronder zelfs die van Julius Caesar, uh, dat inderdaad ook zo afbeelden. Als ja, veel mensen wel, wel, wel al zullen weten, uh, de we Gribillen waren polytheïsten. Wat houdt het in? Een polytheïst houdt het in dat dus ze meerdere goden en godinnen waar, uh, vereerden. Uh, uh, waar de Gribillen beschouwden ook de, de natuur uh, als heilige. En, en dus niet, niet alleen de god en de, en de, en de godin, uh, maar ook planten, bomen, de zon, de maan enzovoort en daarin zagen zij dus uh, de tekenen van het, nieuw, van het nieuw van de aankomende seizoenen. Uh, denk aan lammetjes die geboren worden, uh, sneeuwklokjes of narcissen die, die, uh, die de eerste tekenen van de lente die dus nu eraan komen, uh, maar ook de uh, later in het jaar natuurlijk de eerste tekenen van de, van, van de herfst. Ze, ze bepaalden ook wanneer het goed uh, wanneer het tijd was voor de oogst, voor, uh, voor, voor, voor, voor de oogst, voor de slag, voor planten, zaaien. Uh, en uh, en, en dergelijke. En, dergelijk. en er waren ook een aantal festivals aan verbonden die wij, ja zij uh, in wat verwaterde vorm eigenlijk nog steeds wel vieren. Uh, nou, er is dus uh, be bekend dus, uh, uit geschreven bronnen en, en uit archeologische bronnen dat ze dus uh, ja, de, de zonnewendes vierden, de equinoxen vierden, hè, dus eigenlijk de, zo, de, voor ons de, bekende, de vier bekende jaren uh, getijden, zeg maar tijd onder een andere naam. Uh, wat die namen zijn... ...ja, dat... Uh, ...dat dat... We, hey, ...hoe ze die toen noemden... Weten, we, ...weten we niet. Maar hoe we die nu noemen... ...dat, uh, dat, dat is in feite dus... Uh, ...de, de herfst lente equinox uh, ...en... Dat zijn dus ook uh, de, de twee zonnewendes voor de, de, zomer, en de zomer- en de winterzonnewendes. Ook wel midzomer en midwinter genoemd. Omdat men, omdat men nu denkt dat men toen maar uh, twee seizoenen handhaafde: de zomer en de winter. De zomer begint uh, op, op het feest wat we nu Bell noemen: 1 mei, de, de meiviering. Uh, en, dan, en dan heb je het midden van de zomer, het hoogtepunt van de zomer, op 21 juni. En dan uh, begint de winter op 1 november, ten tijde van Sauwen, uh, Halloween, die kant op. En dan is het hoogtepunt van de winter, is dan midwinter, op 31 december. Nou, wat was dan dus eigenlijk hun, uh, hun, hun, hun functie? Uh, zoals, men de, de, zoals we de nu tegenaan, tegenaan kijken uit de bronnen die we hebben verzameld. Uh, ze, ze waren priesters. Dat was een van hun belangrijkste taken. Maar ze, waren, ze spraken ook rechts... Ze waren raadsheren, uh, ze waren dus ook heel nauw verbonden met, uh, met, met de natuur. En daarop baseerden ze ook dus hun raadgeving over spellingen. Uh, de tekenen die ze dus uit de, de, de natuur kregen, dat was dus voor hun dus, uh, hun, voor, voor hun dus een bron van informatie. En voor hun was het dus ook ja, het geheugen van... Uh, uh, en hun, en, en, sorry, hun waren ook het geheugen van de stam. Uh, denk maar dus ook aan uh, het feit dat, dat ze dus ook dienst deden als, als Bart, uh, al was dat een van de vele takken van sport uh, die de druiden toen hadden. Ze waren de verhalenvertellers, ze waren uh, de geleerden in die tijd. Uh, daarnaast waren ze ook ziners. Ook uh, tegenwoordig noemen we dat dus, uh, binnen de ruïnecirkels noemen we dat de overheid. Ze waren dus de zinus, uh, ze deden dus voorspellingen. De, uh, uh, ze, ze, uh, nou, zoals ik al zei, ze waren de raadsheren, uh, maar ze. Ze waren dus ook dus de orakels van hun tijd. Um, en ja, ze worden dus eigenlijk beschreven als ...zijn de hoogst recht, rechtvaardige mannen. Dus, ja. en, ze, uh, en ze waren dus ook uh, vrijgesteld van belasting en krijgs. was dat tegenwoordig nog maar zo, dat was een stuk makkelijker. <laughs> um, je kan ze ook vergelijken met, uh, uh, met diplomaten. Voordat de, voor dus de, voor dus de strijd los was, waren de, het eerste de, dus de druïdes die onderling uh, onder tafel gingen zitten om het toch vreedzaam op te lossen, Het waren uh, vredestichters en, uh, en dergelijke. Er zijn dus best wel een aantal uh, bronnen. Uh, bekend. Julius Caesar heeft daar dus uh, over geschreven in zijn commentaar. De Bellen de Gali G Galissa. Ik moest heel even goed lezen wat er stond, want dat had ik even opgeschreven. Uh, hij doet ook het uh, meest uitgebreide verslag van de, van de druiden. En daarin merkt hij dus uh, onder andere omdat in, dat, met name dan in Gallië, want in deze contraien. Uh, ...is hij niet geweest. Het is niet, dat, uh, het is niet, niet zo hoog... Uh, ...in het noorden. En... ...met name merkt hij dan dus op ...dat alle mannen met enige rang of waardigheid... ...het tot de druiden... ...het zij tot de adel... Uh, beho behoorden. En... ...hij schrijft dan ook heel duidelijk... ...dat dus de druiden de geleerde priesteraad vormden. En... Ze deden, zoals ik al aangaf, ze deden het dus als sprakens over het een en ongeschreven gewoonterecht. Uh, en daarmee, uh, hè, de, de, de gewoonterecht is dus, uh, ja, wat het woord zegt het al, wat je gewoon bent. En daarop uh, deden ze dus, uh, daar, daarop spraken ze recht. Um, Nou, de de, de, druiden, de oude druïden zijn dus eigenlijk verdrongen door de Romeinen. De Romeinen zagen ze ook al, zagen ze ook als vijand. Dus ze zijn ja, in, in feite gewoon uh, zo, zoveel mogelijk uh, verjaagd. Daarna zijn ze een, en ja, het Christendom heeft daar nog een schepje over uh, bovenop gedaan. Uh, ja, het het christendom. Al heeft het christendom natuurlijk al een aantal van. Uh, van hun geloofsovertuigingen best wel overgenomen. Ik zie sunset binnenkomen. Dus een goedenavond, ook sunset. Um, nou, dat is dus in feite. Ik wil er niet, niet te lang over, uh, over uitweiden, over de. Uh, uh, over de. ja. De, Oude druïden, dus waar het, het moderne druidisme op gebaseerd is, dat wel. Uh, wat ik ook natuurlijk even wil, uh, wil, wil, uh, wil, wil aanmerken, is dat sommige mensen uh, denken aan uh, Panamix. Uh, uh, de druïden van, uh, van een, een welbekend klein gallisch dorpje waar Asterix uh, en Obelix wonen, die zijn toverdrank. Uh, die, ...die zijn toverdrank weten... Uh, ...altijd weten te wat wat Gallius... Over, ...onoverwinnelijk maakt. En, ...ja, en dan natuurlijk... ...ja, waarom hebben die me de... de ...waarom zijn die beelden er? Ja, deels natuurlijk... Uh, ...door de bronnen die ik... Uh, door de, ...die ik dus zojuist noemde... Uh, ...maar ook... Uh, ...maar ook... Ja, een beetje door de romantisering van de druïden, een beetje door de, uh, het fantasie uh, door de het fantasievermogen van de mens zelf dat, dat is hartstikke, hè, dat, dat, dat vind ik zelf ook uh, ook hartstikke leuk uh, uh, sommige mensen uh, die ik spreek die hebben inderdaad uh, dat beeld van panoramix uh, in het Engels uh, get a fix uh, geheten <laughs> Uh, ah, en dan maken ze er grapjes over. En ja, als je daar niet om kan lachen, zeg ik op mijn beurt... Waarom... Uh, hè? Dan moet je er ook niet moeilijk over doen, vind ik. Um, ja, natuurlijk wordt er dan ook gevraagd van... Ben je dan een, een bomenknuffelaar? Dan zeg ik altijd... Ja, altijd zeg ik dan... Uh, altijd dan zeg ik ja, Altijd, uh, al is het maar om, om die verbaasde blikken te zien, zo van, <laughs> uh, Ja, een bomenknuffelaar wil ik dan mezelf toch, uh, ik zeg dan ja een beetje om, het, uh, om, om, om ze het zwijgen op te brengen. Als in, zeker als ik er niet echt over wil praten. Het ligt een beetje aan mijn bui. Uh, maar de andere kant zeg ik ook nee. Uh, niet in de letterlijke zin des woords. Nou, wat moet je je dan daarbij voorstellen? Uh, ja, de letterlijke zin des woords. Uh, dat houdt dan eigenlijk in... Ik trof niet letterlijk bomen. Uh, als ik in de natuur ben en ik ga even ergens zitten om te mediteren, dan ja. Dan mediteer ik... Op de boom waar dan mediteer ik op de boom of bomen die dan, die dan op dat moment in de, in de buurt zijn. Uh, ja en dan heb ik het idee dan ontstaat er een vorm van communicatie. Een boom heeft toch, uh, he, vind ik, heeft toch, uh, toch een, een geest of een ziel of hoe je het ook noemen wilt. Iedereen zal daar toch anders tegenover, uh, over, tegenover hangen. Kijk, ik zie Guus binnenkomen. Uh, dus, uh, goede avond, Guus. Uh, Dritzer zegt, er is altijd wel een variatie geweest... en hoe de rol van druide uh, ingevuld werd her en de, Ja, dat ze. ...dat zoals... ...per uh, gebied... Uh, zo, zo is dat... ...zeker verschillend, ook, de, ook qua... ...kennis uh, van kruiden... ...en planten... Uh, de, ...ik... Ze, ...ik denk ook niet dat er ook maar... ...één druïde is... Uh, ...die al... Alles, die alles weet... ...maar dat er altijd een groepje... Uh, ...druïden zijn... In die, ver, die, ...die specialisten waren... in Sommigen waren specialisten in een, anderen waren specialisten in het ander. Uh, er wordt ook gesproken in de bronnen van de raadsheren. Uh, al heb ik het zelf, het idee dat er ook vrouwen waren die druïden uh, waren. En nu dus ook nog zijn. Uh, maar... Uh, het, het, het komt toch uit een, uh, uit een tijd uh, waarin... Man en vrouw uh, gelijk waren en als ik sommige bronnen goed begrijp, dan uh, stond, stond de vrouw boven de man. En ja, aangezien de druiven toen al een vrij breed takenpakket had, uh, inderdaad ik kan, uh, ik kan, uh, is het. Uh, is het vanzelfsprekend om aan te nemen dat er ja, specialisten waren op bepaalde gebieden binnen, binnen de, de tak van de druiden um... En ja, ik kan me ook voorstellen dat er weer best wel te, tot de verbeelding springt ik zal half de chat ook een beetje in de gaten houden. Daarom zei ik aan deze heen, Guus, kom binnen. Goedenavond, Guus. Dus de een zal, uh, zal meer gespecialiseerd zijn richting uh, het onderhandelen. Uh, de ander meer gericht richting kruiden, bomen, planten, enzovoort. En de andere meer richting het raadgeven. Het werkelijke raadgeven van... Uh, ja, van de koning van uh, of wie er ook maar aan het hoofd stond en zeker als de bevolking uh, zich nou als je dus over dus aanhalingstekens over de kelten spreekt dan moet je denken aan een gebied uh, vanaf het zuiden van frankrijk tot aan nou uh, het is, uh, vanaf het zuiden van Frankrijk tot aan, nou, durf ik dat te zeggen, het zuiden, de, het zuiden van, de, van de Nederlanden, dus dan moet je Noord-Brabant, ja, dus dan zeg Noord van tot en met Noord-Brabant die kant op. Uh, de Britse eilanden en Ierland, dus dan bestrijkt dat, dat best wel een aardig gebied. Uh, en ik zelf persoonlijk uh, denk ik dat de Germanen ook een soort soortgelijke priesterkasten uh, uh, kasten had. En dus als je dus de Rijn, uh, euh, als je dan dus de grote rivieren over, overstak, dan zat je dus in het gebied waar de gemanen wonen, volgens, als mijn geheugen me niet vergis uh, goed bijstaat van wat de geschiedenislessen dan weer betreft. En ook daar zal dan dus onderling, uh, ja, uh, on, uh, eh, on, onderling communicatie zijn geweest van wat kunnen we van elkaar leren en hoe, hoe pak jij dat aan, hoe pak jij dat aan. Ik vind het altijd hartstikke leuk uh, om dat toch een beetje te bekijken zo af en toe. Uh, dan blijft het een beetje hangen. En toen kan ik ook heel even melden wat dan met name binnen Groot-Brittannië en Ierland wordt geassocieerd met de Druiden. Dat is dan met name het eiland uh, Engelsie, de half maan, het eiland Aren. Dan moet ik zeggen dat het een heel mooi eiland ook als je niks met druïden te maken hebt. Uh, mis... Wood on Dartmoor, dus haakjes is, is daar een keer Devon achter gezet. Uh, Newlands in Surrey, Iona, dat is uh, een van de hogere uh, plekken, een van de wat noordelijke plekken in Schotland. Ergen woonde ik eigenlijk, dus Ergen is bij mij weer om de hoek, en Tara. Tara is dan in Ierland zelf. Waar precies in Ierland weet ik niet uit mijn hoofd, zo, zo goed is mij. Uh, de grafische kennis dan weer niet. En heel veel mensen uh, associëren Stonehenge ook met, uh, met de druiden. Uh, dat is... Uh... Ja, vanaf de middeleeuwen is dat eigenlijk uh, al zo. Eigenlijk om dus uh, verhalen en mysteries uh, te kunnen verklaren waarom dat moment monument daar staat uh, al zijn er mensen die zeggen dat het monument al uh, uh, in onbruik geraakt is voordat de druiden er waren uh, oh. maar er is geen bewijs uh, om te zeggen dat het niet door de druiden gebruikt is maar er is ook geen gebruik ja er is niet genoeg bewijs om uh, uh, om het uh, er is ook geen genoeg bewijs om dat tegen te spreken dus en tegenwoordig wordt Stonehenge ook weer geassocieerd met de druiden, uh, dus ik wil Stonehenge een beetje in het midden laten. Ik wil dan nog dus eens een keer naartoe kijken, uh, gewoon om om er een keer geweest te zijn. Uh omdat het eh, ja, de ene zegt het stelt niks voor, de anderen eh, die, eh, die prijzen het de hemel in. En om het nou zelf nou eens een keer uit te zoeken wat, hè, wat, wat, hè, wat, wat het is. Ik heb, dus ik heb van overstaan dus heb ik eigenlijk geen mening eh, van wat, eh, wat ik ervan moet vinden. Nou, op RM ben ik, zelf, ben ik zelf een paar keer geweest. Ik kan zeggen, ook als je niks met ruïdische te maken hebt, als je dan helemaal niks met magie hebt of wat dan ook, het is een heel mooi eiland. Uh, je kan haast zeggen, uh, het is schotland in het klein. Uh, er zijn bergen, er staan kastelen, het is een heel mooi landschap, maar dat even te uh, Er is ook heel veel druïdische kennis natuurlijk ook uh, ...bewaard gebleven... ...door de kom, met de komst van de christenen... ...want de monniken schreven alles op... ...daardoor zijn... De, zijn ...heel veel verhalen die, met, die... ...gekoppeld kunnen worden aan de druiden de, de, de, de ...toch bewaard gebleven... ...en dan we, kunnen we toch hun leer... Uh, ...blijven volgen... ...en die diendeer is dan eigenlijk... ...toch weer de basis van... Uh, van, ...van de moderne druiden. Uh, daardoor zijn dus toch zij in het begin ondergronds en later men wat, uh, wat toch, toen later men wat vrijer werd meer in het openbaar ook orde ontstaan naar nou, mijn weten is de oudste uh, de ancient druid order uh, die is gesticht in uh, 1716 of 1717 17. en als ik me niet vergis door Even kijken door John Toland en tegenwoordig gaat hij dan bekend als de Druid Order. Uh, die heeft uh, laat nu heeft een keer tussendoor zijn een keer een uh, een keer een ontwikkeling door, uh, doorgemaakt en is gemoderniseerd door George Watson MacGregor Reed. En is de moederorde van de Orde waar ik zelf bij zit, en dat is de Orde van Barden, Ovaten en Druiden, afgekort Obold. Uh, die is dan gesticht door uh, Ross Nichols in uh, 1964. En om nou verwarring te scheppen, is er ook nog een Ancient Order of Druids, die is opgericht in 1781. <coughs> Pardon. <coughs> Ik ben, heb een kleine, kleine verkoudheid. Uh, maar die staat dan los van de Ancient Druid Order. Uh, die hebben parallel aan elkaar, aan elkaar gelopen, maar waren actief in verschillende gebieden binnen Engeland. En als laatste, er zijn meerdere Druid uh, Orders, uh, maar de, de laatste van, hier, hier, binnen, hier, hier binnen deze eilanden is de British Druid Order. Uh, en die is dan opgericht in 1979 door Philip Shaw uh, Kras, uh, die dus nog steeds de huidige chief is uh, van de orde. Ja, natuurlijk uh, staat het je vrij om zelf een uh, druidenorde te beginnen uh, of, uh, eh, of zelf lesmateriaal te schrijven, zelf boeken te schrijven. Zo is er ook uh, de nieuwe Order of Druids, is, die is gesticht. Ik weet niet op welke datum, maar die komt uit België. Die is gesticht in België oorspronkelijk. Uh, die, is, uh, en, uh, die schrijft dus ook zijn eigen materiaal en, uh, en, en dergelijke. Ja, dus je, je kan eigenlijk uh, ja. Zeggen dat de renaissance dat, uh, van ja, dus de, de heropleving van de neodruidisme, of hoe neo je het ook verder maar wilt noemen, is begonnen in de 18e eeuw. En uh, nadat het dus vrij lang is on, hè, ondergronds is doorgekabbeld, uh, en eh. Uh, ja, zo is, toch, is het allemaal toch be, blijven voorbestaan. Natuurlijk, als je dan moet je er wel uh, in rekening houden dat er dus uh, heel veel mond op mond is, uh, is doorverteld. En natuurlijk, per generatie zal er wel wat veranderd zijn. Dus de feitelijke oorsprong van de oude druïne. Uh, is, er, is er nog wel, maar, uh, maar als je dan dus denkt aan, uh, ik weet niet, niet of je dat kent, dat fluitjespelletje hier in het, Engel, uh, in het Engels, heet het Chinese Whispers, je begint met een zin en je eindigt met een hele andere zin en daartussen is wat gebeurt, dat het veranderd is, daar moet je ook een klein beetje aan, uh, aan denken, maar de basis uh, van, uh, de, maar de basisleerstellingen zijn tot zover bekend, zijn eigenlijk onverantwoord, uh, Gebleven, onveranderd gebleven en de orders die ik noem, die hebben ook eh, die ook een dezelfde ja, structuur van bart ovaat en druiden. Eh, je begint dan als Bart, de de de, de verhalenverteller. Eh, zoals ik al eerder aangaf, dat was eh, het, eh, dus het geheugen van de stam. Dat, dat zijn tegenwoordig valt tegenwoordig onder de rol van de bart uh, ik ken een een, een, een van mijn uh, Facebook vrienden moet ik, uh, ik moet hem nog een, ik wil die, die persoon nog steeds een keer persoonlijk ontmoeten dat is ook de, de zanger van het openingslied uh, hè, van, van de begin uh, elke week, dat is Dave de Bart die is ook, dat is ook een, uh, een, een een druide binnen de o en, en hij is zanger van beroep uh, maar in Wils heb je dan nog steeds ook de als de de uh, dan daarin strijden barden onderling voor wie is op dat moment de, de beste bard. Er wordt dus ook echt een, een, een prijs aan verbonden. Ik wil dat ook nog steeds een keer meemaken. Dat is in Wils. Dat wil ik nog, nog steeds een keer zien. Echt meedoen. Uh, zal, zal echt meedoen zal het niet worden, ik ben geen verhalen vertellen ik ben geen schrijver, ik ben geen zanger dus ik wil dat hè, als toeschouwer zeggen ik ja, lijkt me leuk maar nee, ik zal niet meedoen uh, nou, dan heb je in, uh, de hoogvaten, dat zijn uh, de zieners, uh, dat zijn degenen die met kruiden werken degenen die uh, ja, die dus ook hè, het bekende kaartje leggen. Ver, sommigen zullen het vergelijken met, uh, met, met de moderne heks. Uh, dus zoals ik zei, uh, kennis uh, van kruiden, uh, het maken van uh, het werken met edelstenen, het, werken met, uh, het maken van drankjes, hè? Dat, soort, uh, dat, dat soort dingen. Uh, en dan de drie zelf uh, en dan moet je dus eigenlijk uh, even bedenken dat het niet een dat uh, dat het wel drie graden zijn maar ze volgen elkaar op uh, je bent niet um, al je bent als drie niet meer dan dat uh, ieder heeft zijn eigen rol uh, te te te vullen uh, maar de druide is, is in dit geval dus, uh, ja, je kan in feite nog steeds zeggen: de leraar. Uh, maar ook, is ook degene die uh, binnen druide cirkels de cirkel ja, leidt, tussen aanhalingstekens. ook kan het net zo makkelijk aan de Bart of, of aan het worden overgelaten. Uh, sommige orders, zoals bijvoorbeeld, die hanteren daar ook nog kleuren bij. De Bart is dan uh, vaak gehuld de blauw, de in groen en de druide de, de de in het wit. Al word je daar heel erg in, uh, in vrijgelaten. Ik kan in feite alles aantrekken wat ik prettig vind. Uh, uh, maar het lesmateriaal wat, wat ik dan heb gekregen van de, de Obolt inderdaad is dus inderdaad uh, blauw, groen en wit. Uh, en, dat, en dat is puur om een onderscheid te geven van nou, je bent nu op deze, op deze, weg, aan, uh, deze weg aan het bewandelen. Eh... Uh, Dan moet ik ook oh, wat ik vergeten te vertellen, de ovaat zijn, dus zijn, zijn ook dus, uh, ja, de geneesjes, zoals ik denk, ze werken voor, met, met, met kruiden, die vaak een gene geneeskruid En ze weten welke uitwerking welke kruid heeft en waarop en, uh, en welke, welke kruiden je, je kan gebruiken, voor welke kwalen het bestand om in te zijn, moet ik het opzoeken. Want zo goed is mijn geheugen niet, gelukkig niet. Ik zie een zanger Willy binnenkomen. dag zanger Willy. Uh, tegenwoordig, uh, ja, hebben is, al, is alles opgeschreven, dus, hoor, dus we, we kunnen het, uh, we kunnen het na waarin toen de tijd uh, uh, uh, alles van buiten geleerd moest, uh, mo moest worden. En ja, dat, dat, dat, dat, dat maakt het geheel van, van mijn uh, een stuk makkelijker. Mijn geheugen is zoals ik zei, uh, uh, mijn geheugen is niet zo goed. Ik weet niet uh, wat het algemene geheugen is van, uh, van, van, de, mens, van, de, van de tegenwoordige mens. Maar... Ik ben van mening, omdat we heel veel uh, op. omdat we dus uh, hebben leren opschrijven. We hebben de, we, we hebben de boekdrukkunst uh, ontdekt. En ja, natuurlijk kan je alles ook. Te, alles op de computer zitten tegenwoordig. Hè? Je kan alles naluisteren. Dus je hoeft het niet meer te onthouden. Uh, ja, dus daardoor denk ik dat de huidige mensen ook zijn. Uh, zijn geheugen op een andere manier is gaan gebruiken of dat gunstig is of ongunstig is dat dat dat dat, dat weet ik niet dat wil ik in het midden laten Maar persoonlijk vond ik dat heel even toch prettig om dat toch ja misschien wat rommelig uitgelegd uh, misschien wat wat was uh, misschien was dat duidelijk ik weet het niet en wat uitleggen betreft ja ik leg graag uit uh, zoals, uh, uh, so, uh, so, ...zoals jullie uh, wellicht al wel weten. Ja, de ene keer zal, zal het wat rommeliger gaan dan de andere keer. Ik uh, bereid ook maar half voor. <coughs> uh, dus ik, ik, wil, ik heb een onderwerp. Ik heb, heb dan zoiets van... Nou, ...ik heb wat kanttekeningen en daar doe ik het dan mee. En, ja, nou, okay, de andere keer zal het, wat, zal het helemaal... Uh, uh, los zijn. Maar uh, wat ik nu ga doen, uh, ik ga het een muziekje opzetten. En uh, na de muziek wil ik, uh, wil ik uh, toch eens even kijken of er dan mensen op 10 Speak willen komen. En zo niet, dan ga ik nog rustig uh, heel even verder maar eerst heel even een muziekje kan mijn stem een klein beetje komen. En ja, na de muziek kunnen we gezellig verder, uh, kan, ga ik de bedoeling dat ik gezellig lekker, uh, lekker verder ga en als iemand op Teamspeak wil komen dan uh, zijn die personen, dan of is die persoon, als er maar één is, gezellig welkom. Nou, dat was uh, Clenadonia met 2 uh, Barth. Uh, nou, bedacht ik mijn eigen uh, heel, op heel veel afdelingen. Ik zou zeggen, kom gezellig op Teamspeak als je daar behoefte aan hebt. Laat ik dat even voorop stellen. Uh, en als je wat uh, toe, uh, toe denkt te willen voegen, of je wilt, uh, of je wilt in de uitzending lekker je zegje doen. Uh, dan kunnen we daar lekker we kunnen op Teamspeak spiek uh, le lekker over babbelen als het dan lekker uh, ontspoort op een and naar andere onderwerpen toe graag het is gezellig daar gaat het om maar wat ik even kwijt wil over de gouden sikkel uh, naast dat een uh, asex uh, en album is eh, ook wel het gouden snoemens uh, het gouden snoemens genoemd uh, op heel veel afbeeldingen zie je inderdaad uh, Drie afgebeeld staan met een gouden stoem een gouden sikkel uh, hè? Ten, ten, ten, hè? een teken van wat eigenlijk uh, nou, ten eerste de de sikkel stond uh, symbool voor de maan uh, hè? De, en, en, en dan en dan ook de godinnen die in het, die geassocieerd worden met de maan Waarmee dus aangegeven wordt dat de dus dus uh, ook uh, onder andere dus aangedinnen uh, vereerden. Um, het feit dat, dat ze als goud werden afgebeeld, ook al kan goud niet scherp genoeg worden om te snijden. Uh, is om aan te geven dat ze ook in, uh, hè, dat ook in uh, het teken stonden van de zon. En daarmee dus ook de mannelijke goden die daarmee... Uh, in verbinding stonden dat wilde ik er nog heel even over kwijt Intussen heb ik ook uh, Els en Edwin binnen zien komen op, uh, uh, op, op de chat. Um, nou, ik, zal, uh, ik zal eerlijk zijn, ik ben eigenlijk zelf wel, uh, wel op zoek naar zo'n, uh, uh, naar zo'n, uh, na, naar een stikkel. Uh, en dan niet om ermee te snoeien of wat dan ook uh, maar puur uh, ja, voor, voor, voor mezelf uh, ja, ik wil het uh, ik heb er nog niet echt direct nagezocht, het, uh, het is het is altijd wel een, een een wens van me geweest sinds ik aan uh, mijn opleiding ben begonnen sinds, uh, in 2000, 2000, 2000, nog wat, 2002 geloof ik. Ja, 2002. Want ik had uh, 2002, ja ik kan koppen In 2002, 2002 ben ik begonnen met een, in, in, in de graad van, uh, van van Bart en in Binnen de Oobot en ben met de overige graad verder gegaan toen ik in Schotland woonde. En ik heb uh, de Raad van de Rieden afgerond in 2007. En... Mijn hoofd. Nee. Later. 12. Ik zal hem op ik zal het op moeten zoeken, want dat certificaat heb ik hier liggen. Eigenlijk sinds dat ik begonnen ben is de drang om, uh, om, om zo'n sikkel te kopen uh, eigenlijk alleen maar verder gegroeid. Uh, ja, ik zou eigenlijk zo snel niet uh, weten... Rijk uh, uh, goud gaat dan niet. zoals ik uh, vergroot misschien dan wel. Omdat, uh, zoals ik aangaf goud kan niet scherp worden gemaakt om te kunnen snijden. Dus uh, ja, het zal dan brons worden of messing, want dat kan dan wel. Uh, iets wat erop uh, iets wat als uh, toch een goudkleurige uh, uh, gloed over, uh, over zich krijgt. En anders is zilver ook goed, of een zilverkleurige, of gewoon roestvrij staal. Ik denk dat dat het meest praktisch is zelfs. En, ja, en daar komt bij dat het ook symbool staat voor de oogst. En uh, zeggen dat uh, dat de tijdens de eerste oogst, de de derde, de eerste. Uh, Wat was het? Wat was eerste geoogst? Eh uh, de, de, degene is die de, die de eerste uh, oogsthandeling doet, en dan gaan, daarna gaan ze verder met de zijs, die heeft ongeveer dezelfde vorm. ja daar staat dan ook dan dus weer uh, mee, verbeer, hè, mee in verband dat het een dat het een uh, met met met de oogst, uit India oh ja dat kan die heb je ook dat had ik Maar nou, dat is inderdaad wel leuk. Dat... Uh, ik weet. Ik heb wel een idee wat Els bedoelt. Uh, het lijkt me hartstikke leuk om dat ook uh, een keer in ieder geval gezien te hebben. Ik hoef dat dan, dan, dan niet fysiek in mijn handen uh, te hebben gehad of te hebben. Uh... Ik ben eigenlijk niet zo materialistisch om eerlijk te zijn. Dat is bij mij, dat vond ik bij mij best wel mee. Uh, ik, ja, kijk, ik heb dan recentelijk een, uh, een iets gekocht om een oude hobby weer op te pakken, maar dat uh, ja dat staat er dan toch weer dan toch weer los van eigenlijk natuurlijk zijn er uh, binnen, uh, als je naar de druidisme kijkt, dan zie je ook zien dat er een aantal raakvlakken zijn. Met, uh, ja, met, met, met andere natuurreligies, zoals dat tegenwoordig ook genoemd wordt, of binnen, of uh, paganische religies, of hoe het verder ook, maar wilt, om, wilt om, eh, omkoepelen. Uh, ja. Dan wordt er ook al heel snel uh, gezegd van, nou, het lijkt op WK, het lijkt op moderne hekserij, het lijkt op dit of het lijkt op dat ja dat, dat klopt inderdaad ook uh, je moet eens rekenen dat uh, heel veel uh, mensen toen de tijd toen het, uh, het neodruidisme uh, op gang kwam ook vrienden hadden uh, binnen uh, inderdaad binnen de hekserij hè, binnen wat ben uh, uh, uh, uh, uh, binnen binnen de binnen binnen heksenkringen en en en dergelijke dan moet je dus denken niet denken aan de aan de uh, de heks en, maar echt al uh, als de, de wijze vrouw uh, die die inderdaad met uh, die ook met kruiden bezig waren en uh, de inderdaad dan de de god en de godin nog uh, nog vereerde. Uh, dus die raakvlakken ze, zijn er wel degelijk. Uh, er loopt ook heel veel parallel aan elkaar. Uh, daarom kunnen heel veel druïdes het ook heel goed wel vinden met, uh, met, met heksen of met moderne heksen, met wicka's. Uh, vooral omdat ze uh, ja, uit, hetzelfde, uh, ja, uit, uit dezelfde hoek komen, zou ik eigenlijk bijna zeggen. Het is niet helemaal waar. Maar ik denk dat dat op dit moment de beste verwoording is. En ja, ik denk dat uh, ik denk dat er ook heel veel onderling uh, kennis is uitgewisseld uh, tussen tussen die takken van van van van, van sport en dat maakt het geheel ook heel breed, vind ik. Uh, dat maakt het ook heel interessant. Uh, voor, voor, voor mij in ieder geval. En misschien voor anderen ook. En ja, ik vind het ook heel belangrijk. Uh, kennis is er om uitgewisseld te worden. Uh, en dat hoort er dan inderdaad dan ook bij. Ik vind, uh, zeker als je raakvlakken met elkaar hebt, dan uh, is dat alleen maar makkelijk. Uh, daarom zijn er ook heel veel men, to, toch heel veel mensen binnen binnen het uh, paganisme uh, die boeken hebben geschreven over dan, over over het onderwerp uh, ik zelf zit dan dus nu tegen de Druidie handboek uh, aan te kijken uh, maar ik heb ook een, een, een, een kruidenbijbel. Uh, ik heb boeken boek over edelstenen. Uh, ik heb ook het boek van Ros Nichols, wat gewoon 3 heet. Uh, maar als ik dan daar een boek naast ga gaat, uh, gaat leggen, uh, leggen wat over Wicca gaat, of over moderne hekserij, inderdaad, dan, dan, zie ik daar de, dan zie ik daar de parallellen wel in. Ja, en... en ja dan en dat vind ik ben, eigenlijk ontkom je daar ook niet aan Zoals ik dat vind, is als of, ik vind dat mooi ik vind dat leuk Zo dat prettig uh, en dan, dan kan je, je je kan van elkaar leren uh, en, en de een, de ene de ene keer zal die groep, de andere groep tot nadenken aansporen en de andere keer andersom. En ook dat is goed. Uh, u zal mij ook niet horen zeggen dat, uh, dat, uh, dat er iets is als het druïdisme. Uh, ik denk ook niet dat dat kan. Uh, er, zijn een, uh, er, er is een oorsprong en daar zijn een aantal uh, vertakkingen uit, uh, uh, uit ontstaan. Uh, maar geen, ik, heb, ik ben nog geen, niemand tegen, tegengekomen die zegt van... Nou, ...ik ben bij die orde en die, die orde heeft de waarheid in pacht. Omdat ze gewoon weten dat het niet kan. En ik zal het van mezelf ook niet zeggen. Uh, uh, ik heb ook weer mijn bronnen... Ik, ik, mijn visie is dan weer gebaseerd op die van de Hobold En de, die van de Hobold is dan weer gebaseerd op, op de ancient Druid Order. En... Die baseert het dan weer op uh, andere bronnen. Uh, en zo blijf je dus in feite bezig. Uh, iemand anders die, die, die mij spreekt en mij da daar weer over uithoort. Uh, baseert zijn mening of haar mening dan weer op mij. Uh, en zo gaat dat verder. Nou, ik zie dat ik uh, nog maar twee minuten heb. Uh, dus ik uh, wil bij deze alvast uh, afscheid gaan nemen. Zo, heel veel heb ik dan ook niet meer te vertellen. eens kijken of ik een interessant muziekje nog kan opzoeken. Want deze muziekjes had ik stiekem, uh, stiekem van tevoren uitgezocht. Nu moet ik, uh, nu zit ik even te kijken. Is het eigenlijk nogal rendabel om een muziekje op te zetten? Ik denk het eigenlijk bijna niet. Nou, ik denk dat eigenlijk dat het uh, niet zo heel erg uh, rendabel is om een muziekje uh, op te zetten. Al is dat uh, nogal grappig. Uh, maar mijn uitzending zit erop. Het was misschien wat rommeliger dan verleden week. Uh, maar ik moet zeggen, daardoor vind ik zelf uh, niet minder prettig. Uh, Integendeel, ik vond het wel leuk. Dit is Ridder Radio